De kok en het sombere naakt. Een hoorspelserie in zes delen naar het gelijknamige boek van A.C. Baantje. Bewerking Thomas Wessel. Vandaag deel 4. Ga je je hand verder? Die verstuchter is een driftige heerschap zeg. Hij sloeg met zijn vuist op tafel en toevallig zat mijn hand er ook net. Een harde vuiste. Dat moet wel even gezegd worden voor een makelaar in effecten. Moet je kijken hier, helemaal dik die hand. hij deed het niet opzettelijk. Zul je Celine vanavond weer horen? Ach ja, ze is ook bezorgd over je. Ja, hè? Celine maakt zich zorgen om mij. Vind je dat zo gek dan? Ze vindt het helemaal niet zo leuk dat ik in dit district werk. De Warmoestraat heeft geen beste naam. En dan wat erbij Stort komt. Stort jij je hart maar eens uit, jongen? Nou oh, ja, ze heeft van collega's gehoord dat jij de reputatie hebt om steeds weer in allerlei akelige zaakjes verzeild te raken. En dat maakt haar angstig. Ah, collega's, collega's. Het zijn net oude wijven. Ze kletsen te veel. Maar, maar goed. Als jij liever op een ander bureau zit, in een ander district. Nou, je zegt het maar. Ik zal er maar met de oude over praten. Ach, de kok, zo bedoel ik het niet. Ik bij jou vandaan. Ik heb hem met jou best getroffen. Je vleit me, mijn jongen, je vleit me. Zegt die van stuchteren? Die heeft anders aardig nog wat kracht in zijn handen. Mm -hmm. Verdraait die klap op tafel? Als we die nou net vinden en ze is gewurgd of doodgeslagen. Nou dan denk ik dat ik weet wie de dader is. Ach, die man werd gewoon driftig. Maar uh, zeg eens, verdenk jij werkelijk zijn zoon, Ronald? Ja, hij is tot nu toe de enige met een duidelijk motief. Hij heeft er belang bij dat net verdwijnt. Geld, het vermogen van zijn vader. Hij zal niet de eerste zijn die uh, om een erfenis, uh, of niet soms? Dat realiseerde de oude van Stuchteren zich ook toen jij dat motief duidelijk naar voren bracht. En daarom werd hij ook zo kwaad. Gewoon een gevoel van schuld. schuld? Waaraan? Als je dat mij vraagt, heeft van Stuchteren zijn liefdesverhouding en zijn huwelijks ...zelf als iets eh, ongepast, als iets zonders gezien. Hm. En daarom reageerde die man zo heftig... toen jij hem voorhield, dat het had volgenomen huwelijk voor zijn zoon... met als de aanleiding zou kunnen zijn tot moord. Nou, werd hij daarom zo driftig dat hij op tafel sloeg? Het blijft altijd een hachelijke zaak iemand zijn reacties te analyseren... en daaraan conclusies te verbinden. Vooral als je niet alle achtergronden kent. Die woede die was zoiets als een, als een bekentenis van schuld. Want is een hart... had hij de mogelijkheid die jij op het ook al overwogen. En misschien zelfs al voorzien... Maar dat zou betekenen dat van stuchteren zijn zo'n wel degelijk in staat achter het moord. Inderdaad. En daar zullen we ter degen rekening mee moeten houden. <laughs> het is toch eigenlijk allemaal te gek, hè? We rennen van de ene aanwijzing naar de andere. Moet je koffie? Ja, graag. We krijgen zo langzamerhand het gevoel dat we op alles en iedereen moeten letten, de kok. We houden diepzinnige beschouwingen, we spreken over moord... terwijl er in feite nog helemaal niks aan de hand is. Niks aan de hand? Nee, er is een meisje verdwenen. Herinner je hier nog? Nou en, is het soms een mis, Hier, suiker. Luister trouwens. Er bestaat, cijfer theoretisch natuurlijk, nog altijd een kans dat een Nanette weer gewoon opduikt. Ja. Alhoewel... Hoe langer dit onderzoek duurt, hoe minder ik erin geloof. We zijn nu ruim een dag aan de gang sinds Christel van haar vermissing melden. Zonder dat we ook maar een spoortje hebben gevonden van een levende Nanit. Toen 19 hier kwam, was net al een halve dag en een nacht weg. Ja. We hebben wel aanwijzingen gevonden dat er figuren zijn die belang hebben bij een dode net. Figuren? He? Figuren? Tot nu toe zie ik er maar één met een redelijk motief. Ronald van Stuchter. Oh oh. Je vergeet broeder Laurens. Huh? De naam die Floor de Bougarde noemde in verband met de morfine van Annette. Ah. Broeder Laurens is door die vreemde affaire met het schilderij weer tot de achtergrond geraakt, maar... Ik ben hem nog niet vergeten. Hij zou ook een mogelijke dader kunnen zijn. Mogelijke dader. Ja. Het mocht wat. We weten niet eens wie die is. Is het nodig? Hm. Zonder die broeder Laurens te kennen, zijn er een paar voor de hand liggende conclusies te trekken. Welke dan? Broeder Laurens. We weten niet eens of, of het een voor- of een achternaam is. Ah, nou, dat kan allebei. En wat denk je van dat broeder? Broeder, uh, broeder in de Heer, ordebroeder. Kloosterbroeder en uh, in niet-religieuze zin. Ziekenbroeder, verpleger. Ah. Hé. Hey. Verrek. En wat is gewoonlijk het werkterrein van een verpleger? Een broederverpleger? Een ziekenhuis, een sanatorium, een gesticht, een hospitaal. Juist. En als je nu denkt aan <lacht> morfine. Morfine het ziekenhuis natuurlijk. Ah. Broeder Laurens, die is het. Hij leverde de morfine aan Nanette. Dat kon niet anders. Hij is de schakel die we zoeken. Broeder Laurens steelt de morfine in een of ander ziekenhuis. En hij levert het spul aan Nanette. Nanette geeft de morfine aan haar neef Flor de Bougarde, De auteur die met zijn inspiratie zouden. Oh Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho, ho. Je loopt weer eens uit van stapel, jongen. Huh? Eh? Je slaat een paar heel belangrijke vragen over. Vragen? Uh, wat voor vragen dan? Nou... Bijvoorbeeld het waarom. Waarom leverde broeder Laurens morfine aan Nanette? Waarom zou die? Tja, waarom? Je weet dat Nanet geen enkele interesse had in geld. Hm? Je hebt van Floor gehoord dat hij er geen cent voor doet te betalen. Hm? En ik geloof hem. Hij kreeg de morfine voor niets. Voor die mandal. Tja. Nanet noemde terloops eens de naam van broeder Laurens. Laten we er nou eens van uitgaan... Dat hij haar de morfine leverde. Ja. Dat Nanette de morfine kreeg. Want Nanette eh, had geen eigen middelen. Ja. Al haar geld, al haar bezit, zat in die bloemenzaak. En haar nichtje Christel beheerde de financiën. Ja. Dus kon Nanette broeder Laurens ja. nooit betalen. Ja. En toch leverde hij haar morfine. Vraag: waarom? Je wilt zeggen dat er een andere reden moet zijn geweest waarom broeder Laurens gratis morfine leverde aan Nanette? Inderdaad. Waarom leverde hij morfine voor niets aan Annette? Uit liefde, die door Annette handig werd uitgebuit, of... ...of pleegde ons aan Annette de Boegaarde chantage. Chantage. Chantage. Gezien de lichamelijke toestand waarin Floor de Boegaarde verkeert... gebruikt hij al geruime tijd morfine. Zo'n uh, anderhalf jaar, misschien langer. En al die tijd was er een reden voor broeder Laurens om steeds maar morfine voor Nanette te stelen. Ja. Op de lange duur een zeer gevaarlijke bezigheid met een steeds grotere kans op ontdekking. Ja, toch deed hij het. Anderhalf jaar of langer. Ja. Nanette had hem blijkbaar in een zeer vaste greep. Vandaar dat ik denk als chantage. Ja, dat moet wel. Ja, maar we zijn er echter nog lang niet. We zullen eerst die broeder Laurens op moeten sporen. en dan uitvissen met welke middelen Nanette hem chanteerde. Huh? Als dat het was. Het is in ieder geval duidelijk dat. in geval van chantage. ook broeder Laurens een goed motief had om Nanette te vermoorden. Ja, eh, toch blijft het een dwaze zaak. Ja. We hebben nog niet eens een lijk. en de rij verdachten wordt steeds groter. Kom maar, jongen. we gaan eens op stap. Met het schilderij. En waar wil je heen? Dat het schilderij, dat is. Het. Ik pak hem wel. Bureau met Fledder. hè? Huh? Jezus. Ja. Ja, bedankt. Wat was dat? De vuilstortplaats aan het zijkanaal F zijn, zijn de lichaamsdelen gevonden. Van een jonge vrouw. Ja. Mijn naam is de kok met COCK. De boer, Klaas de Boer. Uh -huh. U heeft ons gebeld. Nee, mijn maat, die staat daar verderop. Hij is kortsmisselijk. Moet u hier eens kijken? Ik heb er zo lang een stuk zeildoek over gelegd. Oh jezus. Als ik het niet dacht. Na net. Na net de bulgarre. Zo ga je naar de wagen en roep de technische dienst op. Oké. Okay. U heeft dit gevonden? Ja. We waren deze houtvuilen aan het egaliseren. Wat gisteren is gestort, wordt de volgende dag geëgaliseerd. Met mm. de bulldozers. Is dit alles wat u in maat hebben gevonden? Nee, nee. En eentje verderop ligt de rest... Wat vond u het eerst? Een been? Het, uh, ik dacht eerst dat het een poot van een etalagepop was. Hm? Maar dat uh, was te echt. Ik heb een maat gewaarschuwd dat hij de boeldozen moest stilzetten. Toen zijn we samen gaan kijken. Het zat vol vuil en bloed. Jeetjes. Ik word nou ook misselijk. Ja, dat is begrijpelijk. Nog even. Wat deed u met dat been... In plastic gerold. Plastic ligt hier genoeg. Ja, ja. En waar vond u de rest? Een paar meter verderop. Ze komen eraan. Goed. Gaat u verder, meneer de Boer? Nou, uh, kijk. Uh, als de wagens worden leeggestort... dan heb je een hele grote hoop vuil. En die worden dan met de bulldozer gelijk gemaakt. Mm -hmm. die, uh, die lichaamsdelen zijn dus uit elkaar geschoven. Als het ware... U bedoelt dat waar ze nu liggen, niet de plaats is waar ze gestort zijn? Precies. Ja. Nou liggen ze zo'n 8 tot tien meter uit elkaar. Maar ze komen uit dezelfde vuilniswagen. Dat moet wel, ja. Hoeveel tijd schat u duurde het in totaal voor u alles had gevonden? U heeft toch alles gevonden? Ja, alles. Het duurde hooguit een kwartier. Eerst vond ik het been. Daarna een arm. En nog een. Nou, toen ben ik pas echt gaan zoeken. Dat andere lag wat verderop. En eh, ik zou nou graag weggaan. Goed, ik loop met u mee als u dat goed vindt. Waar vond u het hoofd? Vlak bij de bulldozers. Er ligt een krant op. Ik heb dat erop gelegd en ben toen hard weggehold. Ik begrijp het, ja. Volgens u is deze hoop vuil gisteren gestort? Ja, gisteren opgehaald is middag zo stort. Heeft u enig idee waar het vuil vandaan komt? Ik bedoel, het Belg-stadsdeel? Ja, gisteren is er huisvuil opgehaald in Oud-West, Slotermeer, Geuzenveld, Slotenvaart en Horsdorp. Daar moet het ergens vandaan komen. Nou, u noemt nog wat op. Dat is het woongebied van bijna de helft van de Amsterdamse bevolking. Tja, ik begrijp dat het een tegenvaller voor u is. U wilt natuurlijk het liefste weten waar het precies vandaan komt. Kunnen we hier even blijven staan? Gaat het wel weer met u? Ja, het werd me er even te veel. Ja. Het gaat nou alweer? Ik zal dat niet gauw vergeten. Hmm. zo. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Natuurlijk zou ik graag weten waar het huisvuil precies vandaan komt. Maar ja, dat zijn de problemen waar we meestal voor staan. Nou geloof me, ik wou dat ik u kon helpen. Zelfs al wist ik uit welke wagen dat vuil afkomstig was, dan nog. Kijk, die wagens die binnen worden zo groot en hebben zo'n groot laadvermogen dat ze een hele buurt afwerken voor ze gelos moeten worden. Hoe weten we zeker dat die uh, stukken uit een vuilniswagen komen? Kunnen ze hier niet op een andere manier gebracht zijn? Nou, dat geloof ik niet. Iemand die dat kwaad wil, die schuilt het toch niet helemaal naar het midden van de stortplaats. En dat net, uh, het zat allemaal midden in het vuil... Het moet vrij diep gelegen hebben. Anders was het niet zo uit elkaar geschoven. Dan is het dus zeker dat het uit één vuilniswagen is gekomen? Absoluut. Daar kan u zeker van zijn. Weet u eigenlijk wel hoeveel vuil er in één zo'n wagen gaat? Nee. Ruim veertig kub. Zo. Dat zijn heel wat vuilniszakken. Zeg, maken jullie met die uh, bulldozers die vuilniszakken stuk? Ja, praktisch alle vuilniszakken gaan stuk door dat egaliseren. Bedankt voor uw hulp, meneer de boer. Ik neem later nog wel contact met u op voor een verklaring. En ook met uw maat. Hoe heet hij? Paul. Paul Gunster. Straks komen er mensen van de technische dienst. Die zullen alle vindplaatsen merken, opmeten en foto's maken. Ja, wijs maar niet bang dat ik ze voor de voeten zal lopen. <laughs> ik kom daar niet eerder terug of alles moet wegwijzen. Groot gelijk. Als die technische dienst klaar is... dan komt de drenkelingenwagen van de GG en de GD om de stoffelijke resten weg te halen. Nogmaals, bedankt, meneer de Boer. Ik ga maar weer eens terug. Ja, tot kijk. En succes. Ik hoop dat jullie die smeerlap pakken. Ik ook, meneer de Boer. Ik ook. Ik ben blij dat die kerels van de GGD weg zijn. Dat zijn waarde jongens. Ja, wat wil je? Het is voor hun min of meer dagelijks werk... Verkeersongelukken, mensen die zich verhangen. Nee. Zij moeten die kwijtjes opknappen. Zo. De technische dienst was ook gauw klaar. Ja, ze hebben eerst alles gefotografeerd met paaltjes op de vindplaatsen. Die zat er niet van naast, hè? Nee. Maar het is helemaal niet zo leuk om gelijk te krijgen. Nanette is vermoord. En hier tussen het vuil gedeponeerd. Meneer de kop! Ja, komt u maar weer. Is alles weggehaald? Alles is weg, ja. Even voorstellen, mijn collega Fledder. Fledder, meneer de Boer. Aangenaam. En Mag ik u iets vragen? Natuurlijk, gaat u gaan. Hoe oud was ze? 19 jaar. Bijna twintig. Was het een, uh, een slecht meisje of zo? Waarom vraagt u dat? Ik, uh, ik, ik heb zelf een dochter. En ze deed maar een hard denken. Weet u, soms hou je je hart vast. Je kan er niet dag en nacht bij zijn. Nee. Nee, niet dag en nacht. Je moet er dan ook maar het beste van hopen. Er zijn er gelukkig niet veel die als vuil op een stortplaats eindigen. Ik moet er niet aan denken. Uh, die pop daar, meneer de boer. mag ik die meenemen? Natuurlijk. Hij is van niemand. Gaat uw gang. Bedankt. Kom, verder, we gaan terug. Nogmaals, tot ziens, meneer de boer. En trek het u maar niet te veel aan. Hé, hey, wat is er, hoor? Wat heb je nou haast? Hé, hey, Fledder, wat ben je van plan? De dood inhalen van vluchten. Dan zijn je weinig helpen, hoor, de dood wint altijd. Leuk hoor, verdomde leuk. Maak jij maar grapjes over de dood? Het is anders helemaal niet leuk bedoeld. Op een afschuwelijke manier een jonge vrouw vermoord, zo afschuwelijk dat men de brokstukken bij elkaar moet zoeken. En wat doe jij? Nou, je vraagt beleefd aan een vuilnisman of je een vieze oude pop mee mag nemen. Er is toch niet zo tegen gedacht. Om beleefd te zijn tegen een vuilnisman. Nee, dat heb ik niet. En die vieze oude pop die ga ik keurig schoonmaken. Maar hang als ik jou begrijp. Er zijn toch belangrijke dingen te doen dan een oude pop met maar één poot. Zoals? Het oplossen van een moord. <laughs> Juist. En daar ben ik nog al die tijd mee bezig. net vandaan. Je kunt het opsporen bericht van het meisje naar Net de Boegarde nu wel laten vervallen. Ach, hebben jullie de dader gevonden? Ja, daar is ze gevonden. In stukken. Vermoord. We zoeken nu alleen nog maar de dader. Oh ja, weet niet. Ach, dat is een koud kunstje met een zo voortreffelijke leerling. Die waar, mijn jongen? Ach, puur op. Zeg, ik heb hier in de wachtkamer een knaap zitten. Zo? Het gaat over dat meisje de Boegarde. Hij zit hier al meer dan een uur. Wie is het? Eén... Uh, even kijken, uh, Ronald van Stuchteren. Ah. Hij vroeg naar regisseur de kok. Hij zei dat hij kwam in verband met het verdwijnen van de nette bougarde. Um, nou, laat die Ronald maar vast naar het verhoorkamertje brengen. Wij komen zo. Oké, okay, de kok. Mijn collega de kok. De kok met COCK. Ah, ja. Mijn uh, vader vertelde mij dat ik mij de belangstelling mag verheugen van de heren uh, rechercheurs. Mijn god, zo zou u het wel kunnen noemen, ja. Nou, mijn heren, hier ben ik dan. Ja, dat zien we ook. Mijn collega hier zal u een paar vragen stellen. Het is zuiver voor zoals u zult zo begrijpen. Gewoon een kwestie van routine. Verder, jij redt ja. het alleen wel? Al? ja. Ik ben naar de commissaris en ik zal zien dat ik zo gauw mogelijk weer de deur ben. Oké. Okay. Wel, meneer Van Stuchteren... ...het is dan wel een kwestie van routine. Desondanks raad ik u aan de werkelijkheid geen geweld aan te doen. Hm. Met andere woorden, ik wil de waarheid horen. Ah ja, de waarheid en niet stonde waarheid, hè? Het is vermakelijk, hoor. Het is werkelijk heel vermakelijk. Nou, de waarheid is niet zo vermakelijk, meneer Van Stuchteren. En zeker in dit geval niet. Vertelt u me eens. Bent u nog bij uw vader in huis? In welk huis bedoelt u? Heeft uw vader dan meer huizen die hij bewoont? Ja, min of meer wel, ja. Nou, dan zal ik de vraag anders stellen. Woont u nog bij uw vader? Eh. Uh, ja. Heeft u nog broers en zusters? Nee. Kunt u goed met uw vader opschieten? Ja, moet ik daar antwoord op geven? Lijkt me beter van wel, ja. Goed dan. Nee. En waarom niet? Ja, welke jonge man van mijn leeftijd kan wel goed met zijn vader opschieten? We, we verdragen elkaar, dat is het gunstigste wat ik hem maar kan zeggen. Is dat altijd zo geweest of was het tot voor kort anders? Hoezo anders? Nou, ik meen van uw vader begrepen te hebben dat u zich na de dood van uw moeder wat meer aan hem bent gaan hechten. Uw vader sprak zelfs van een goede vader-zoon-verhouding. Ja. Vraag zo moeilijk. Ja, waarom hebt u mij eigenlijk hier naartoe laten halen? Omdat wij u enige vragen wilden stellen. Er zijn bepaalde dingen die wij moeten weten. Nou goed, vraagt u dan maar... Ja, daar ben ik al een tijd mee bezig. U zegt dat u en uw vader elkaar... verdragen? Ja. Ja. Sinds de dood van mijn moeder... Is... Wat moest ik? Mijn vader was alles wat ik nog had. Op het moeilijk met mijn verdriet naar de buren gaan, niet? Nee. de dus slot... Uh... Ja, is het... Het is mijn vader. Dat klinkt nogal bitter. Ja, dat klinkt nogal bitter, ja. Weet u waaraan mijn moeder stierf? Nee, dat weet u niet. Dat kunt u ook niet weten, want dat zou hij wel niet verteld hebben. Lopen Don Juan. Ik zal het u zeggen. Ik zal het u zeggen, meneer Vledder. Mijn moeder die stierf aan de vernederingen. Ja, vernederingen! Vernederd de honderden avontuurtjes die mijn vader had met allerlei dames. ...juffrouwen van een allerlei slag. En uw moeder wist daarvan? Ja. Mijn vader was onbeschaamd, zo smerig... ...om in haar bijzijn tegenover anderen... ...over zijn zogenaamde overwinningen op te scheppen. Kunt u zich dat voorstellen? Denk u je God, waar mijn moeder bij zat. Nou, dat kan ik mij moeilijk voorstellen. Ja, toch is het waar. Mijn moeder... ...mijn moeder was een hele... ...was een lieve zachte vrouw. Ze kon wel niet tegen hem op. Ze zijn nooit wat. Ze heeft zich nooit openlijk tegen zijn uitspattingen verzet. Nee. Mijn moeder leed in stilte. En uw moeder nam u een vertrouwen over die uitspattingen? Ja. Voor zover uw moeder op de hoogte was van die uitspattingen. Was u dat ook? Ja. Mijn moeder had voor mij geen geheimen. Heeft u met uw moeder nooit over een scheiding gesproken? Nou, ja, wel. Mijn moeder wou niet scheiden. Uit religieuze overwegingen. Ze was een godsdienstige vrouw. En verder wilde ze mijn erfdeel veiligstellen. Uw erfdeel veiligstellen? Ja. Zolang het huwelijk tussen mijn moeder en mijn vader niet was ontbonden... was ik de enige erfgenaam. Hm. En moeder wilde dat dat zo bleef. Ze was ervan overtuigd dat na een eventuele scheiding mijn vader wel weer zou hertrouwen. En wie weet hoeveel wettelijke nakomelingen daarvan het gevolg zouden zijn. Ja, vele varkens maken de spoeling dun. Nou, deze opmerking vind ik bepaald onelegant, om niet te zeggen beledigend. Als ik het goed begrepen heb, dan stelde u toen uw moeder stierf... uw vader daarvoor verantwoordelijk? Ja. U was van mening dat zijn gedrag haar gezondheid had ondermijnd? Ja. Heeft u dat wel eens tegen uw vader gezegd? Zolang mijn moeder leefde, heb ik te willen van haar gezwijgen. Maar daarna heeft... Nee, ik heb het hem nooit gezegd. Daar heeft hij mij de kans niet voor gegeven. Dat, uh, dat begrijp ik niet zo goed. Geen kans gegeven, hoezo? Ik was van plan om hem onomwonden de waarheid te zeggen. En toen het erop aankwam, kon ik het niet. Je ziet u, hè, mijn vader die was tot mijn verbazing er werkelijk kapot Hij sloot zich dagen in zijn kamer op. En nu, ja? nog een jaar later, pad hij weer aan met een jonge meid. Nanette? Nanette, ja. Nanette de boegarde. Op een avond kwam hij met haar naar me toe. Weerzienwekkend. Hand in hand. Mijn vader verkondigde met tranen in zijn stem dat ze het eens waren geworden en binnenkort gingen trouwen. Ja, en daarmee begon het drama. Het drama Nanette. De dans om het gouden kalf. Hm? Welk gouden kalf? Wat voor drama? Daar ja, Kom dan toch, meneer van Stuchteren. U weet heel best wat ik bedoel. Het bepaalt niet onaanzienlijke vermogen van uw vader. Ja, Wat heeft dat ermee te maken? Alles natuurlijk. U bent de enige erfgenaam. Het was een uitdrukkelijke wens van uw moeder dat dat zo zou blijven. En daarvoor heeft zij heel wat vernederingen doorstaan. Het is heel belangrijk dat u als haar zoon haar wens ook na haar dood eerbiedigde. Met andere woorden, u zorgde ervoor dat u de enige erfgenaam bleef. U, u bent gek. U, u insinueert ik dat insinueer ik... insinueer wat, meneer van Stug? Dat ik iets te maken zou hebben met de verdwijning van Annette. De, de verdwijning? Nanette is vermoord. Vermoord? W wanneer dan? Dat weet u niet. Daar geloof ik niet van. Laten we het zo stellen. U, u Wat? had een klemmend motief voor die moord. Ik? ik, ik Nanette? Nee, dat, dat meent u toch niet? Jezus. Nee, nee, ik, ik niet. dat heb ik niet gedaan? Wat wij niet begrepen was waarom u dat schilderij van de wand nam en verkocht. Dat is nu wel duidelijk. Dat schilderij moest weg. Nee. U kon die aanblik niet meer verdragen. Haar mooie gave naakte lichaam op het schilderij deed u nee. voortdurend denken aan haar dood. Nee, niet waar. Hoe u haar vermoordde. Nee, nee, nee. Ik heb dat niet verloord. Geloof je me toch? Oh jawel, je vermoordde Nanette. Ze stond je in de weg. Nee. Het erfdeel was in gevaar. Je vader mocht onder geen enkele voorwaarde hertrouwen. En wie weet hoeveel wettelijke nakomelingen daarvan het gevolg zouden zijn. Zo zei je het toch? Nee. Ik zeg u toch. Ik heb nou net niet vermoord. Zo, en waarom werd dat schilderij dan verkocht? Nou, ik zal het je zeggen. Dat schilderij bezorgde je de zenuwen. Het was angst, ja. Pure angst. Nee, het was geen angst. Het Jeliep. was geen angst. Jeliep. Het was geen angst. Nee, ik neem het hier wel over. Sorry. Ik ga wat koffie halen en kom dan weer terug. Ja. ja. Ja, ja. Mijn collega is wat temperamentvol. Hij vecht voor de waarheid. En dat is toch een nobele strijd, hè? Nobel. Nobel. Mocht wat. Hij probeerde mij tot een bekentenis te dwingen. Het schijnt dat hij ook heeft ontdekt dat hij een motief had voor de moord op Nanette. Motief? Ja, het feit dat ik persoonlijke redenen had om Nanette te vermoorden... ...dat wil nog niet zeggen dat ik dat ook gedaan heb. Dat bewijst niets. Dat weet u heel goed. U heeft Nanette niet vermoord? Nee. Ik heb Nanette niet vermoord. En u heeft geen enkele schuld aan haar dood? Nee, geen enkele. Ik heb er niets mee te maken. Nou, oh, dat is prachtig. Ik ontmoet heel graag onschuldige mensen. U kunt dus vrijelijk zonder enige terughoudendheid op mijn vragen antwoord geven. Ja, dat kan ik. Goed. Dan wil ik graag hetzelfde weten als mijn collega. Waarom verkocht u dat schilderij van Annette? Nou? Waarom? Dat, dat schilderij dat irriteerde mij. Dat schilderij irriteerde u zo dat u het wegnam en verkocht? Waarom irriteerde dat schilderij u dan wel? Vanwege. Hm? Ja, op, om, om die sofa. Nam nou, net de naakt op, op die sofa. Wat is er zo speciaal aan die sofa? Die sofa. Mijn moeder. godverdomme, Hij heeft met moed wil. Dat, dat, dat zo laten schilderen. Naar net de naakt op die sofa. Die vader schroft. Die sofa waarop. Mijn moeder. Altijd zat. En later toen ze al ziek was. Lag mijn moeder op die sofa. Hij. Hij. Dus is Zelf. We het dood nog. Tot, tot een rotschilderij. U denkt dat uw vader dat met opzet heeft gedaan? Ja. Om mij te treiteren. Om de nagedachtenis aan mijn moeder te, te bezoedelen, te, te besmeuren. Meneer de kok. Ik, ik had Nanette vermoord. Hoort u? Ik had haar vermoord. Zij had nooit de plaats van mijn moeder kunnen innemen. Nooit.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 De rolverdeling was als volgt. De kok Joop Doderer, Vledder Ron Brandsteder, een wachtcommandant Ad van Kempen, Klaas de Boer Wim Wama en Ronald van Stuchtelen Olaf Wijnands. Technische realisatie Wim de Kok en Bram Hengeveld. De regie had Hero Muller.